Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man van in de tachtig uit Eindhoven moet twaalf jaar de cel in... omdat hij zijn vrouw heeft vermoord. Nadat hij zijn vrouw twee jaar geleden met een keukenmes had gestoken... belde hij het alarmnummer om te vertellen wat hij gedaan had. Het was allemaal gebeurd toen hij aan het slaapwandelen was, zei hij. Maar daar geloofde de rechter niks van. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt naar NUT in Limburg. Daar is een verdacht pakketje gevonden in de buurt van het station. De straat is afgesloten en de brandweer en ambulances staan paraat uit voorzorg.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 President Trump zei voorafgaand aan het overleg dat Iran niet de gevolgen zal willen merken als het niet tot een deal komt. Het dreigt met militair ingrijpen als Iran doorgaat met het ontwikkelen van kernwapens. En dan het weer van Weer Online. Geregeld buien waar ook hagel of onweer bij kan zitten. Vanavond wordt het droog. Het is een graad of 6. Vannacht vriest het licht, morgen wolken, ook wat zon en hooguit een graad of 3. Dit was het nieuws op Slam.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 Van wakker, Housen in de pauze. Yes, yes, daar gaan we. Je boterham belegd met beats. Je feestcafé, 12 en 2. De lunchbreak van Slam met alle genres in Amix. mix Welkom, dit is een nieuwe house in de pauze. De beat stopt geen moment en we gaan alle kanten op met Lost Frequencies, Maroon 5, Inner City. En we starten met Tin Licker, Hide you. Aan het begin van een nieuwe Housen in de pauze. Op Slam. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'll keep you insane. River To sing along to when I'm gone For them to sing along to when I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 Deze week nog koud. Donderdag kans op sneeuw. Maar hou vol. De lente is in zicht. De temperaturen gaan vanaf volgende week weer omhoog. Dan zie ik weer 12 graden staan op sommige plekken. En je warmt je sowieso altijd op aan de mix van Slam. Hou ze in de pauze met een van de zomerhits van 2017. Je hoort de last fricotseats en crazy. Dit is Hou ze in de pauze en Taylor Swift. Shake, shake, shake I can see you sad, even when you smile, even when you laugh, I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry, cause you're scared, I ain't there, daddy's with you in your prayers, no more crying, wipe them tears, daddy's here, no more nightmares, we gon' pull together through it, we gon' do it, Laney, uncle's crazy, ain't he, yeah, but he loves you girl, and you better know it, world we got in this world, when it's spins, When it swirls, when it whirls, when it twirls Two little beautiful girls looking puzzled in a days. I know it's confusing you Daddy's always on the move Mama's always on the news I try to keep you sheltered from it But somehow it seems The harder that I try to do that The more it backfires on me All the things growing up is daddy That he had to see Daddy don't want you to see But you see just as much as he did We did not plan it to be this way Your mother and me But things have got so bad between us I don't see us ever being together ever again Like we used to be when we was teenagers But then of course Everything always happens for a reason I guess it was never meant to be But it's just something we have no control over And that's what destiny is But no more worries, rest your head and go to sleep Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream now, first, little baby, don't you cry Everything's gonna be alright Stiffing at a bulletproof, little lady I told ya, daddy's said to hold you Through the night I know mommy's not here right now We don't know It may seem a little crazy, pretty baby And making me every carrot, don't fuck with that ja, Pak je neon fluorescerende Jackie maar vast uit uh, de kast. Weet je dat ding dat zo lelijk is dat het ergens alweer weer vet uh, wordt? We gaan terug naar de 90s hier bij Slam. Over twee weken zitten we er middenin. De beste tracks van bijvoorbeeld Spice Girls, Fateless, Tupac, Paul Elstak uh, stemmen op de 90s 500 hier bij Slam. Doe je op slam.nl. En over de twee weken zitten we er middenin. Ik heb een uh, suggestie voor de lijst. Leuk om even te draaien zometeen. Uh, Delight, Groove's in the Heart komt eraan zometeen hier in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 Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app... en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl. Neem de tijd voor... Noedels met biefstuk in lichtzoete sesamsaus en oosterse groenten. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Heel boersma. Twee minuten over half één. Goedemiddag. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken buien over Nederland. Hier en daar ook kans op hagel en onweer. En de temperatuur vandaag tussen de 5 en 7 graden. Verkeersinformatie krijg je van Fritsmeister. Vertragingen op de A12 richting Oberhausen... tussen Oudijk en de met duitsland 18 minuten. De A12 richting Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg. 13 minuten. En de A50 richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Waterberg. Je vertraging is daar 11 minuten. Dit is House in de Pauze en D-Line. De chills dat je op mijn satisfaction. We we're done. satisfaction of wat to come. Ik couldn't for another. No, Ik for another. Your groove, I do Ik no only the bridge. My dish, my mm -hmm. Een van de duurste plekken om carnaval te vieren. Zo'n 3,80 euro per biertje betaal je Hardwell komt uit Breda. Nu heeft hij wel een vermogen van tientallen miljoenen. Dus ik denk niet dat hij er een biertje minder uh, drinkt. En een van zijn grootste EDM klassiekers hoor je nu in House in de Pauze. Dit is Power. Fill you up with bones that can never break. Take you to a dark a shade of gray. Warm you like a sun that'll never fade. Oh, oh, oh, oh, oh. this is...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 No, no, no. But after this episode, I don't see. You can never tell how the next day life could be. Nederland doet het ongelooflijk goed op de Olympische Winterspelen. En vandaag de ploegenachtervolging. Halve finales en de finales, zowel voor de mannen als de vrouwen. En ook altijd zeer vermakelijk om te kijken vanavond. Uh, de ploegenachtervolging en het bobsleien in de tweemansbob. Je blijft ook bij Slemen, natuurlijk, opduikt. En we zijn de Verenigde Staten op de hielen. Hè? Op uh, de, de spiegel van, uh, van de medailles. We staan nu vierde op de ranglijst. We gaan net zo hard als we bobsleeën met House in de Pauze, alle genres in IMX. En Lucas en perfect voor je nu, beste slam. Always running on the move, and nothing we couldn't do. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Sipping liquor after school, paperbags to hide the booze. Oh, Won't oh, oh. We'll make it, I swear, cause we're halfway there. So let me take it, take it all the way. In my heart, on my sleep, in all honesty, there's something that I gotta, gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got, and I'll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 En pas op de helft. Dat is lekker. Uh, Thomas is zo meteen bij je met muziek van onder andere Chucky, James Hype en ook Yellow Clark. Komt erop. Lidl Minis! Wij zijn de kleurrijke minis. Van groeten en van fruit. jullie en zijn Spaar nu bij Lidl voor gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Luxe die je voelt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 Elise hey Lot, wist jij dat papa een vroegboeker is? Nee, waarom moet je nu? Al? Omdat je bij 5 vakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super.